Ook staat zijn lidmaatschap van de Socialistische SPD ter discussie. In de Amsterdamse stad Schouwburg zijn op het theatergala de belangrijkste toneelprijzen uitgereikt. De Theodor voor de beste vrouwelijke hoofdrol ging gisteravond naar actrice Maria Kraakman. Zij kreeg de prijs voor haar rol als Orlando in de gelijknamige productie van theatergroep Oostpool. Acteur Kees Hulst van het Nationale Toneel ontving de, Louis, ontving de Louis door... voor de beste mannelijke hoofdrol. Hij speelde Jurgen Hofmeester in het stuk Teerza... naar de roman van Arnon Groenberg. De Afro Toneel Publieksprijs ging dit jaar naar de voorstelling Oog om Oog... met Linda van Dijk en Victor Leu. De tennisfinale van de US Open is een dag uitgesteld. Door de regen kan de finale tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic niet gespeeld worden.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 Don't wanna hear about it every single day.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 di chita va bene si tu la parla mi è quando si fa l'amore sotto luna come Madalena in cave di I love you papà l'americano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 be all we ever wanted is to look good and make it hope that someone